12 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag. De wereld haalt opgelucht adem na de dood van Osama Bin Laden. Maar waakzaamheid blijft geboden, zeggen wereldleiders en deskundigen. En het OM ziet af van hoger beroep in de zaak tegen Marco Kroon. Het is vandaag een dag met veel zon, maar met een stevige noordoostenwind. En die wind voert koele lucht aan. Het is dan ook vrij fris, 13 graden op de Wadden, tot 16 in Limburg. En ook morgen en woensdag is het droog en overwegend zondag. Maar met gemiddeld 14 graden is het toch aan de frisse kant. De dood van Osama Bin Laden. We gaan eerst eens even kijken hoe er in Engeland gereageerd is. Correspondent in Engeland, Arjen van der Horst. Tot nu toe positieve reacties, Arjan, op de actie van de Amerikanen... die Osama Bin Laden doorschoten. Hoe is het in Engeland? Ja, precies hetzelfde. We hoorden vanochtend premier Cameron, die verwelkomt het nieuws natuurlijk. Cameron werd afgelopen nacht in de vroege uren... op de hoogte gebracht door president Obama. Een paar uur geleden zag, gaf hij zelf een verklaring. Ja, we hoorden een blije, opgeluchte premier... Maar zijn verklaring had ook een sombere ondertoon. Osama bin Laden was responsible for the death of thousands of innocent men, women and children right across the world. People of every race and religion. He was also responsible for ordering the death of many, many British citizens both here and in other parts of the world. Ja, Bin Laden was verantwoordelijk voor de dood van duizenden onschuldige burgers over de hele wereld, onder wie dus ook vele Britten. We moeten niet vergeten dat bij de aanslagen van 9-11 ook 67 Britten om het leven kwamen. Ja, nieuws van zijn dood zal door iedereen verwelkomd worden. This news will be welcomed right across our country. Of course, it does not mark the end of the threat we face from extremist terror. Indeed, we'll have to be particularly vigilant in the weeks ahead. Maar ja, hier is, I we believe, dus. a massive step forward. Hier horen we dus ook een duidelijke waarschuwing van Cameron. En natuurlijk, dit is een grote stap vooruit. Maar de dreiging is er nog steeds en we moeten waakzaam zijn. Maar Cameron wil ook boven alles stilstaan bij de slachtoffers van al En Above all today, we should think of the victims of the poisonous extremism that this man has been responsible for. Of course, nothing will bring back those loved ones that families have lost to terror. But at least they know the man who is responsible for these appalling acts is no more. Ja, natuurlijk zegt Cameron, zullen zijn slachtoffers niet meer terugkomen. Maar het is een geruststellende gedachte om te weten dat de man die verantwoordelijk is voor hun dood er niet meer is. Je hoort ook die boodschap van Cameron er doorheen. Hè? Maar we blijven toch wel uh, waakzaam de komende weken. Hoe beschermen de Britten op dit moment uh, hun ambassades bijvoorbeeld? Ja. ...navolging van de Amerikanen hebben ook de Britten alle ambassades on high alert gezet... Hè, ...in de hoogste staat van paraatheid. Ja, want de Britten zagen vorige week bijvoorbeeld wat er kan gebeuren in dergelijke situaties. In Libië kwam de zoon van om bij een bombardement... Het ...leidde meteen tot wraakacties waarbij de Britse ambassade in Tripoli tot de grond toe werd afgebrand. Nou, de regering... Ik denk dat ook uh, nu zoiets kan gebeuren. En vandaar dus dat overal in de wereld uh, de veiligheidsmaatregelen... rond Britse ambassades uh, flink zijn opgeschroefd. Arjen van der Horst, correspondent in Groot-Brittannië. En hoe reageert de Europese Unie op de dood van Osama Bin Laden? Correspondent in Brussel, Chris Ostendorp. Is er op, uh, opluchting, Chris? Ja, in Brussel een soort mix van opluchting... maar ook wel bezorgdheid voor de gevolgen van de dood van Bin Laden. En ook een heel klein beetje kritiek. Uh, de strijd tegen het terrorisme, hoor je iedereen ook hier zeggen... is hiermee nog niet gestreden. Uh, dat hoor je eigenlijk in alle reacties. Er is een schriftelijke reactie van de Europese Commissie... voorzitter Barroso... samen met de voorzitter van de Europese Raad, Van Rompuy. Zij zeggen... de dood van Bin Laden maakt de wereld veiliger... en laat zien dat dit soort misdaden uh, niet onbestraft blijven. Er is ook een reactie van het Europese parlement... De de voorzitter van het Europees parlement, Buzek, noemt de strijd tegen het eh, terrorisme inderdaad ook nog niet gestreden. De internationale gemeenschap zal nog steeds zijn best moeten doen om terroristische aanslagen te voorkomen, zegt Buzek. En terroristen zullen moeten worden berecht. Dan de NAVO, ook bij jou in de buurt. Hoe reageert secretaris-generaal Rasmussen? Rasmussen feliciteert president Obama met het succesvolle optreden in Pakistan. Het betekent veel voor de veiligheid van de NAVO-bondgenoten, zegt Rasmussen. 11 september was een aanval op de Verenigde Staten, maar ook op alle NAVO-bondgenoten. Dat is altijd uh, het beleid geweest hier vanuit uh, Brussel, vanuit de NAVO. En uh, secretaris-generaal Rasmussen benadrukt ook meteen... het gevaar van het terrorisme is niet geweken. De internationale samenwerking blijft noodzakelijk. En hij zegt in zijn verklaring ook dat de actie... in Afghanistan, de strijd in Afghanistan, nog niet gestreden is en dat de NAVO daar door zal gaan met het strijden tegen terrorisme en de overgebleven vrienden van Osama Bin Laden. Dat zijn de, de kopstukken die hun reacties hebben gegeven. Jij weet ook een beetje wat er in de wandelgangen leeft hè, daar in het Europarlement. In het Europees Parlement hoor je heel voorzichtig wat kritiek met name van de PvdA en van D66. Bijvoorbeeld uh, Thijs Berman van de PvdA die reageert weer op een opmerking van minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken. Die gezegd zou hebben dat Bin Ladens dood zijn verdiende loon is. Nou dat is een domme uitspraak vindt de PvdA. Uh, dood door geweld, zelfs al is dat onvermijdelijk, past niet in een rechtsstaat, hoor je dan. Dan is er weer een reactie van de liberale Hans van Balen, die laat weten dat de dood van Osama Bin Laden is wel degelijk gerechtvaardigd is. Vervolgens is er weer kritiek bijvoorbeeld van D66. Die zetten toch echt vraagtekens bij het optreden van de Amerikanen. Um, bijvoorbeeld Sofie In het Veld zegt... ik zal geen traan laten om Osama Bin Laden... maar in een rechtsstaat moeten misdadigen zich verantwoorden voor de rechter. En het feit dat Bin Laden door het hoofd is geschoten... dat anderen bij de actie wel... Zijn gespaard lijkt volgens haar verdacht veel... op een opzettelijke executie van Bin Laden. En daarover, of de vraag of dat gerechtvaardigd is... lopen de meningen in het Europese parlement in ieder geval uiteen. Chris Ostendorf in Brussel, een opzettelijke executie. Dat, uh, dat is een reactie die misschien ook in de Arabische wereld zou kunnen horen. Daar gaan we eens even over praten met buitenlandredacteur Mustafa Ooubi. Wat vang jij op van de Arabische media? Wat, hoe reageren die? Nou, in ieder geval veel vraagtekens over de wijze waarop deze operatie is verlopen. Hoe, eh, eh, hoe is Osama Laden aan zijn einde gekomen? Is hij inderdaad eh, min of meer eh, in een gevecht eh, om het leven gekomen? Of is hij inderdaad geëxecuteerd eh, om gewoon een einde te maken... zodat men in ieder geval niet belast wordt met allerlei juridische... Uh, uh, nou ja, uh, proces die misschien lange tijd kan duren... en hoe ga je dat regelen? Dus er is twijfel over de operatie... maar ook twijfel over de juistheid van uh, de berichtgeving... over de dood van samenbelading. En die twijfel komt vooral van, nou ja, van, van, van, van, van aanhangers... van mensen die op een of andere manier enige sympathie koesteren... voor Ossamunbelaard. Die vragen zich af... Of de, hun, of de leider van Al-Qaeda wel dood is... of dat niet een verzinsel is van de Amerikanen. De grote, in ieder geval wel, heerst natuurlijk de, toch eigenlijk het nieuws... dat hij inderdaad is overleden. Dat de, ook in de, in de verschillende commentaren komt uh, vooral naar voren... van uh, hoe, wat zal dit doen, vooral met Al-Qaeda in de toekomst... hoe sterk of hoe zwak wordt Al-Qaeda met de dood van, van uh, osama bin Laden. Dat is eigenlijk op dit moment... Uh, uh, de, de reacties. We hebben van vanuit Jemen een we de reactie te horen gekregen dat men blij is met de dood van Osama Bin Laden. Jordanië is ook heel erg opgelucht en ook de Marokkaanse voorsten vanuit de Marokkaanse regering komen geluiden naar buiten waarin eigenlijk de dood van Osama Bin Laden een klap in het gezicht van terreurorganisaties wordt uh, gezien. Ja, is dat opmerkelijk? Nou ja, dat is niet zo opmerkelijk als je ziet, kijk naar de recente aanslag in Marrakesh. Dat wordt ook toegeschreven aan groeperingen die op een of andere manier gelieerd zijn aan Al-Qaeda. Je hebt de Noord-Afrikaanse tak van Al-Qaeda, die opereert in Marokko, in Algerije, in Mauritanië. Dus die is ook heel erg actief in Noord-Afrika. En de hoop is natuurlijk dat met de dood van Osama Bin Laden dat dat ook een. Een behoorlijke uh, slag is voor uh, deze organisatie. Verwacht je niet meer spanningen? Nou ja, de, de, de, de, iedereen is eigenlijk uh, op dit moment uh, heel, heel erg alert. Ambassades worden zwaar uh, bewaakt, op dit moment ook in Noord-Afrika, ook in Marokko, maar ook in Algerije. Uh, worden ambassades van, uh, van westerse landen zwaar uh, bewaakt. Ook omdat men toch verwacht in een reactie, zal zijn, van allerlei nou ja, cellen die actief zijn. Uh, nog uh, altijd. Uh, maar goed, de, de vraag is natuurlijk wel of dat direct een antwoord komt uh, van, laat ik zeggen, groeperingen die op een of andere manier geleerd zijn aan Al-Qaeda. Of dat men toch, ja, zo'n operatie duurt toch even enige tijd voordat die, nou, voordat die echt goed georganiseerd wordt. Ja. En kennen, laat ik zeggen, hoe de Al-Qaeda opereert, ja, zie je toch dat het daar toch vooraf grondig voorbereidingswerk aan, uh, aan vooraf gaat. Ja, iedereen uh, herschikt zich, iedereen kijkt naar elkaar. Wat doen wij en hoe moeten wij reageren? Mustafa Oubi, dankjewel. Terrorisme-deskundige Glenn deed 20 jaar onderzoek naar Al-Qaeda. Hoe kan die terrororganisatie deze klap te boven komen? Of stelt het al niet veel meer voor, Al-Qaeda? Nou, ja, het stelt nog wel wat voor. En het grappige is dat het enige gebied waar ze nu zeg maar, behoefte aan hebben... om zich sterk te laten zien, daar zijn ze ook echt sterk in. En dat is virtueel. Ze hebben natuurlijk een flinke propagandaapparaat opgezet over de jaren heen. Dat vooral op het internet heel actief is. Dus ik denk ook dat een aantal van de overgebleven leiders... daar sterker gebruik van gaan maken de komende paar dagen. Aan de ene kant door wat dreigingen de lucht in te sturen. Aan de andere kant wat berichten van, we zijn er nog ter degen. Hè, de strijd gaat voort. En waarschijnlijk ook een beetje dit van zand in de ogen gooien van misschien is hij wel niet dood... of ze staan ons voor te liegen. Ik ja. denk dat dat daar al een onderdeel van is. Ja, en dan misschien de volgende stap... wraakacties? Dat is zeker mogelijk. En ik bedoel, er wordt al jaren over nagedacht... van wat als we hem pakken. Uh, ik denk het feit dat hij die, dat die dood is... dat dat zeg maar positief is wat dit betreft... Uh, Gezien het feit dat als iemand hem levend had... Ja, dan krijg je weer een rechtszaak... en dan krijg je waarschijnlijk gijzelingen... of andere manieren van druk zetten om te proberen hem vrij te krijgen. Dat kan nu niet meer. Uh, dus ik denk dat we nu wel mogelijk een, uh, een wat deining krijgen... in die dreiging omhoog. Uh, dat zal in de eerste kant denk ik wat amateurs en eenlingen zijn die misschien op hun eigen houtje wat willen doen en de daad willen stellen en dan mogelijk de wat zwaardere mensen die echt om hem heen zaten in zijn netwerken die uh, ja uh, want degene die het hier over gaat nemen die wil toch wel laten zien denk ik door actie van we zijn er nog of ik ben nu de baas of de nieuwe baas want vertel eens wie hebben ze nog Sawaghi uh, wordt dan altijd geroepen. Precies. Uh, dat, die, die naam hoor je in de eerste instantie. Maar ja, je hebt denk ik een acht of tien mensen in dat hele kamp eromheen... waarvan je zou kunnen zeggen, nou, mogelijk voor de toekomst. Een uh, of twee van zijn zoons die waarschijnlijk nog zijn overgebleven. Dat is een mogelijkheid. Maar god, die moeten eigenlijk nog een beetje rijpen over de komende paar jaar. Ehm... Uh, uh, meneer Aflecky in Jemen is een mogelijkheid. Ik denk dat meneer Zawahiri van zich zou moeten laten horen. Uh, hij is al twintig jaar zeg maar de linkerhand van, mm -hmm. uh, en dat hij ook een beetje moet uitstralen van we zijn er nog en u hoort nog van ons. Uh, als er nu opeens al heel andere gezichten, dan gaat iedereen zich afvragen van hebben de Amerikanen het geheim die meneer ook opgepakt. Dus ja. Uh, ja, ja, ja, ja, ja. ze hebben wat rust in de tent nodig. Ja. Wat verwacht u voor, voor voorzorgsmaatregelen? Je hoort dat eh, ambassades bewaakt worden. Vliegvelden zullen wel beter bewaakt gaan worden om aanslagen te voorkomen. Is dat te doen? Is dat, is dat handig? Ja, ik denk dat zeg maar, op strategisch niveau je over vier dingen gaat nadenken hier. En dat kan je bijna, denk ik, globaal zien. Dat de alerteringsstelsels worden ingezet. Hè, daar waar het niveau wordt geacht om hoog te gaan... kunnen we snel maatregelen nemen binnen een uur of binnen een dag. Kunnen we wat erbij doen? Uh, ten tweede dat de inlichtingendiensten nu op een hoger niveau gaan acteren... in een aantal landen. Ik denk ook wel uh, zo'n beetje door heel Europa heen. Om te kijken van de er nu echt even uit... wat er wat gebeuren. Ten derde dat de Amerikanen zullen proberen we samen met hun gevalierde vrienden om het succes door te drukken. Ik neem ook aan dat er redelijk wat informatie en inlichtingenwerk uit deze operatie zal vloeien. Ja. Hopelijk uh, dat operationele tempo dus omhoog gaat van de deuren intrappen. En dan denk ik ten vierde zeg maar het preventieve, het verstorende. Dus hebben we ergens al verdachten en in heel veel landen, ik bedoel in Duitsland, dan gaat het om duizenden mensen die zo'n beetje uh, op de achtergrond worden gepeild, Hetzelfde in Groot-Brittannië. Uh, dat ze die nou gaan pakken? Ja, niet ja. allemaal, maar ik bedoel wel mensen waarvan ze denken van nu weet ik het even niet, maar laatst maar even duidelijk weten dat wij opletten. Ook die kunnen een bezoekje verwachten. Terrorisme-deskundige Glens Groen, dank u wel voor de uitleg. Dit is het NOS-journaal met Jan van der Putten. Ander nieuws, het ministerie gaat niet in hoge beroep tegen Marco Kroon, de drager van de militaire Willemsorde. Er werd anderhalve week geleden door de militaire rechtbank in Arnhem vrijgesproken van drugsbezit. En wel kreeg de kapitein geldboete van 750 euro en ook een voorwaardelijke werkstraf van 80 uur voor het bezit en doorverkopen van stroomstootwapens. En Kroon heeft altijd ontkend dat hij cocaïne in zijn bezit had. Het OM vond dat daar wel genoeg bewijs voor was. Het Openbaar Ministerie denkt dat het gerechtshof Kroon... ook zou vrijspreken van drugsbezit en ziet daarom af van hoge beroep. TNT Post heeft in Nederland in het eerste kwartaal van 2011... minder poststukken bezorgd dan een jaar eerder. De daling was 9%, waardoor ook de omzet van TNT Post in Nederland... in de eerste drie maanden van 2010 daalde. Het bedrijf kon de omzetdaling compenseren door een groei... bij de bezorging van pakketjes en met de opbrengsten in het buitenland. De totale omzet van het bedrijfsonderdeel steeg daardoor met bijna 4% tot 1,1 miljard euro. TNT Onderdeel Express boekte met 1,8 miljard ruim 6% meer omzet dan een jaar eerder. TNT wil de onderdelen Express en Post binnenkort gaan splitsen in twee aparte beursgenoteerde bedrijven. En de aandeelhouders mogen op 25 mei stemmen over dat plan. Internetbankieren via de Rabobank is sinds vanochtend 8 uur vrijwel onmogelijk. De bank vermoedt dat onbekenden bewust heel veel data naar de servers van de Rabobank hebben gestuurd. Met de bedoeling de site plat te leggen. Het is nog niet duidelijk wanneer de storing is verholpen. Volgens de bank zijn de gegevens van de klanten veilig. En eerder dit jaar lag de site voor internetbankieren van de Rabobank er ook al urenlang uit. Het is kwart over twaalf. We gaan kijken bij het verkeer. Kees Kwaks, goedemiddag. Goedemiddag, Jan. Een uh, paar files, staat A2, A20, Gouden, richting Hoek van Holland. Er staat file tussen Rotterdam Prins Alexander en Rotterdam-Krooswijk, 3 kilometer. Op de A27, Gorkum Breda, 3 kilometer voor het knooppunt Sint-Annebos. En de A50 van Arnhem naar Os voor knooppunt Ewijk, 2 kilometer. Kees Kwaks van de ABB, dit zijn de hoofdpunten van het nieuws op dit moment. De wereld haalt opgelucht adem na de dood van Osama Bin Laden. Maar waakzaamheid blijft geboden, zeggen wereldleiders en deskundigen.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 Het is Radio 1. NCRV. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. De afgelopen jaren hoorden we in het nieuws heel vaak berichten... dat de tweede man van Al-Qaeda was opgepakt of gedood. Uh, nou, nu hebben ze dus de nummer 1, Osama Bin Laden. Hij is dood. Als daar meer nieuws over is, dan hoort u dat natuurlijk hier. En ook in het mediaforum vandaag met de bloggers Joost Niemuller en Luc Koeman zal het een van de onderwerpen zijn. Overigens worden de namen van Obama en Osama door nieuwslezers nogal eens door de war gehaald. Hier zou het huis liggen waar Obama is, of Osama is gedood door de Amerikaanse troepen. President Obama is in fact dead. It was a US-led strategic, I'm sorry, Osama Bin Laden is dead, a strategic operation. We weten niet wie daar verder bij betrokken was. Of er ook familieleden van, Obama, eh, van Osama Bin Laden zijn omgekomen. En ook een belangrijke vraag natuurlijk, wie wordt het nieuwskennen van week 18? De eerste die aan de bak moet is Marco Gijsmans, die komt uit Eindhoven. Dit is Radio 1. Lunch. Direct na de bekendmaking van Bin Laden's dood werd een nepfoto uit november 2010 van zijn lijk op internet verspreid. Verschillende grote media in binnen- en buitenland toonden ook die foto alsof die authentiek was. Maar het ging dus om een bewerkte foto. Op de gefotoshopte afbeelding zijn de ogen van Bin Laden niet meer te zien. Er zijn er bloedvlekken op zijn gezicht aangebracht. Bijzonder, TV uit, radio aan. Is het devies? Tot 6 uur is het voetbal, voetbal en nog eens voetbal in Langs de Lijn. Ja, spanning gisteren in de voetbalcompetitie. En bij Langs de Lijn dus. FC Twente had kampioen kunnen worden. Maar het finale weekend is, zo blijkt nu, pas over twee weken. De luistercijfers van Langs de Lijn die hebben we niet. Maar Studio Sport trok gisteren tussen 7 en 8 uur 2,8 miljoen mensen. En na het 8 uur journaal bleven er bijna 2,5 miljoen kijkers hangen voor het tweede deel van Studiosport. Afwachten of de cijfers op 15 mei echt door het dak gaan, want dan weten we dus wie kampioen wordt, Twente of Ajax. Twee commerciële radiostations krijgen de kans om een vergunning te bemachtigen voor uitzendingen op een FM-frequentie. Een van die twee zenders moet volgens het ministerie van Economische Zaken klassieke en of jazzmuziek uit gaan zenden. Het andere station mag zelf bepalen in welke vorm ze radio gaan maken. Dat zijn de oude frequenties van Jorin FM en Kas. Geïnteresseerde partijen kunnen hun aanvraag tot 10 juni indienen bij het agentschap Telekom. Eerder al verlengde minister Verhagen de vergunningen van de zeven huidige landelijke commerciële radiostations. En dat deed hij tot 2017. De Volkskrant heeft ombudsman Tom Meens ontslagen. Vreemd genoeg is de bron van dit nieuws, niet de Volkskrant zelf... maar NRC-commentator Volkert Jensma. De Volkskrant en Tom Meens moesten van de rechter de arbeidsverhouding herstellen... maar dat is dus niet gelukt. Beiden doen er het zwijgen toe trouwens. De Volkskrant liet alleen weten dat de opvolger van Meens... halverwege deze maand begint. En Meens wil alleen kwijt dat hij niet mag mopperen over de ontslagvergoeding. NOS. Headlines. Goedemorgen, ik ben Fleur Wallenburg. Het is inmiddels een paar uur geleden dat het nieuws over de dood van Osama Bin Laden bekend werd. De leider van Al-Qaeda... Ja, de NOS is vandaag begonnen met een nieuw crossmediaal nieuwsplatform. NOS op 3 heet het. Daarmee is de samenvoeging van de internetredactie van NOS Headlines... en de redactie van het NOS Journaal op 3 een feit. Gerard de Kloet is chef NOS op 3. En die zit hier naast me. Um, nieuw crossmediaal nieuwsplatform. Wat, wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou ja, dat we nu echt op alle fronten aanwezig zijn. NOS Headlines was vroeger uh, eerst alleen iets op internet en op de radio. De, de nieuwsvoorziening op 3FM en op Phoenix, En we hadden los daarvan uh, het journaal op 3... wat als, als los onderdeel binnen de NOS was. Nou ja, dat is nu allemaal met elkaar verbonden... en uh, zal ook juist uh, dat crossmediale dus veel meer gaan laten zien. We zullen veel meer vanuit de website uh, verhalen gaan maken... en contact onderhouden met uh, luisteraars, kijkers, lezers... om op die manier uh, onze verhalen uh, een diepere laag te geven. Ja. Ik las ergens dat de, de, de kijker luisteraars, lezers, zelf uh, onderwerpen kunnen aandragen. Ja, dat. Maar het gaat niet alleen om, uh, om, om tips en ideeën voor verhalen... maar ook om, uh, om input bij verhalen. Dus ook om te zeggen van... hé hey jongens, uh, uh, jullie zitten dit hier leuk op te schrijven... volgens ons klopt dat niet, want ik lees dit daar. Uh, of uh, denk ook eventjes hier aan. Dus meer echt om input. En dat, dat willen we heel erg, uh, daar, daar willen we heel erg uitnodigingen voor gaan doen. We gaan ook, daardoor zijn we onzichtbaar zichtbaar, echt goed op Twitter en op Facebook. Facebook zetten we bijvoorbeeld... dat is een heel, heel klein simpel dingetje... Zetten we iedereen een foto van ons plantbord van oké, okay, dit hebben wij bedacht... in ieder geval wat we vandaag gaan doen. Laat me weten, zijn er nog dingen die we vergeten... of dingen die we daarbij moeten aanvullen? Dus uh, al dat soort elementen komen hmm. er veel meer in. Um, al die dingen bestonden al afzonderlijk. Uh, onder de kop NOS Headlines. Je had het journaal op drie. Uh, eigenlijk is dat dus nieuw, dat het gewoon echt één, één naam ook wordt. Ja, dus uh, op alle zenders, op Nederland 3, 3FM en Phoenix uh, zullen we nu onder één naam optreden. Uh, en daar komt dus uh, de, de, de website die uh, over een, een klein half uur, uurtje... We zijn ondruk aan het bouwen om hem echt helemaal af te krijgen. Maar uh, de website wordt daar een groot onderdeel uh, van. Um, dan, dan zitten we op een dag dat Osama bin Laden is doodgeschoten. Is dat nou zegen, of is dat, is dat toch wel een beetje lastig? Ja, het is het, het is het allebei. Kijk, het is natuurlijk, uh, uh, voor journalisten en, en nieuwsmakers is dit natuurlijk wel echt super spannend en is dit, uh, uh, is dit ja, dit, dit, hier wil je over berichten natuurlijk, um, maar voor ons als NOS op 3 een, een, een nieuwsclub die ook uh, wel echt de andere kant van het nieuws wil laten zien, of te kijken, juist, juist om andere verhalen te maken, uh, die er misschien op andere plekken binnen de NOS of buiten de NOS nog niet gemaakt worden, of daar juist extra toevoegingen aan te te geven ja, dat is natuurlijk wel lastig op zo'n dag als vandaag. Want iedereen zit alleen maar hierin te zoeken en naar net net die even leuke, leukere andere invalshoek te verzinnen, dus dat is dan wel weer lastig. Vandaag en we hadden ook een paar mooie eigen verhalen uh, van tevoren bedacht, ja, die hebben we maar even uitgesteld. Dat komt er later deze week wel. Nou, ik heb zelf een tijdje daar bij jullie mogen werken, natuurlijk. Uh, toen was het ook namens de NOS een beetje een soort proeftuin hè, van nou zoek de grenzen maar een beetje op. Uh, ook ook in de manier van presentatie. En zo is dat nu, uh, laten we zeggen, nog, nog meer het geval? Uh, meer en minder. Uh, wat we bijvoorbeeld op de website deden is dat we uh, vroeger met een hele grote groep stagiaires allemaal video's maakten, als, als experiment ook. Dat doen we niet meer zo nadrukkelijk. Uh, we werken nog steeds wel met een hele grote groep stagiaires, juist omdat we wel uit het verleden gemerkt hebben van hoeveel leuke en extra input dat oplevert. Uh, maar dat gaan we nog in een iets andere omgeving doen. Naast uh, de, de hoofdsite NOS op 3, daar komt ook een NOS op 3 lab. Uh, waar we ook juist uh, dit soort dingen kunnen doen. Daar komt echt het experiment terug. Een heel simpel voorbeeldje wat je zou kunnen doen... maar we moeten dat nog echt allemaal gaan ontwikkelen. Daar gaan we vanaf vandaag ook echt mee beginnen. Maar bijvoorbeeld een verslaggever die heel erg geworsteld heeft... met een aantal elementen is een verhaal. En ja, uh, we hebben allemaal maar hele beperkte zendtijd. Op de radio zijn we kort, op tv ook maar zeven minuten. Uh, dan kies je voor één invalshoek. Nou, dan zetten we die andere invalshoek in het lab. En dan willen we met de mensen de discussie aan van... welk verhaal was nou eigenlijk het, het echte verhaal wat jou betreft? Ja, maar ik bedoel het ook meer als een soort voorpost voor de grote NOS... die natuurlijk ook bezig is op, met al die nieuwe media... dat jullie daar alvast wat, wat mee uh, aan, aan het werk gaan... dat ze dat straks netjes kunnen overnemen? Ja, dat zou kunnen. dat Kijk, de, de, dat is het voordeel. De, de website zoals die nu is, is ook gebouwd door de mensen... de, de, de nieuwe mediaafdeling van de NOS... En die ze komen natuurlijk ook allerlei met, met dingen die ze willen uitproberen. Die kunnen ze dan bij ons wat makkelijker uitproberen. En als dat inderdaad blijkt van ja, dit is een goede tool, dit werkt hartstikke goed. Ja, dan, uh, dan loop je natuurlijk het risico dat hij ook daarna bij de NOS komt. Maar dan kunnen wij weer op, uh, op andere nieuwe dingen focussen. NOS op drie heet het, vanaf nu? Vanaf nu, vanaf vanochtend op de radio en straks uh, uh, op de site. Dan, uh, dan is die helemaal live en helemaal goed. Dank voor de uitleg, Gerard de Kloet, chef NOS op drie. Uh, voor het tweede seizoen van de NCRV-serie In Therapie... komt een nieuwe hoofdrolspeelster in beeld. Het is Monique Hendricks. Eerder werd al bekend dat Peter Blok de therapeut speelt... die de sessies gaat leiden. Monique Hendricks speelde in diverse Nederlandse speelfilms... en was de afgelopen jaren te zien in onder andere Nederlandse dramaseries... als Penosa, Deadline, Stellenbos en Rembrandt en ik. Aan de telefoon is nu Monique Hendricks. Monique, wat voor rol ga je spelen? Ik ga een, een advocaten spelen... Die in het verleden een moeilijke beslissing heeft moeten nemen. En dat heeft ze gedaan met hulp van een psychiater. En dat was uh, Jonathan, dat was Peter Blok. En uh, nu komt ze eigenlijk uh, verhaal halen. Omdat ze het idee heeft dat ze toen een verkeerde beslissing heeft genomen... om uh, invloed van hem. Ze wil eigenlijk haar geld terug. Nou... <laughs> <laughs> Kijk, inmiddels verdient ze natuurlijk. Heeft ze bijna, is, is ze bijna partner, dus... Uh, nou ja, dat dus verdient ze misschien wel... Ik denk wel meer dan, uh, dan Jonathan. Dus ja, ja. Uh, nee, daar gaat het er niet om. Nee, in. het gaat er natuurlijk om het principe... dat ze vindt dat hij een foute diagnose heeft gesteld... Uh, waar zij een hoop last van heeft gehad. Nou, dat niet alleen. En ik, ik, ik denk ook dat er, dat er stiekem persoonlijke dingen uh, spelen. Aha. Mm. En dat ga ik natuurlijk niet, nog niet verklappen, nee, nee, hè. Nee. Wat dat allemaal <laughs> gaat nee. zijn. Maar er speelt wel iets. Wat vind je van de serie? Je hebt uh, de eerste serie misschien gezien. De Nederlandse versie ervan. Ja, ik heb niet lang niet alles gezien, maar uh, wat ik zag, is, is, ja, het is wel een hele mooie formule, omdat het zo, zo simpel is eigenlijk, hè, zo uh, twee mensen in een kamer met, met een verhaal. Er zitten weinig achtervolgingsscènes in. <laughs> ja, maar die, heb, die ga ik dan weer in penose opnemen, natuurlijk, hè. <laughs> ja. Oh, ja. Nee, maar dat is, dat is natuurlijk de kracht van die serie, gewoon. Dat je hebt inderdaad Precies. twee mensen in een kamer en, en dus komt het heel ja. erg op de acteerprestaties ook aan. Ja. Precies. Daar, daar, uh, en dat is natuurlijk als acteur ook een enorme uitdaging. Want ik heb nu uh, echt een script uit mijn hoofd moeten leren... alsof ik een toneelstuk ga spelen. <laughs> en, uh, en, en dat is natuurlijk zeldzaam in Filmland. Want het punt is dat je dan eigenlijk die, die dialogen... Moet je eigenlijk, die moeten er bijna in één keer opstaan. Nou, niet in één keer, maar dat is wel de kracht van het hele concept, zeg maar. Dat, dat je soms gewoon twintig pagina's doorgaat met, met spelen... En natuurlijk uh, worden er dan wel fouten gemaakt, uh, uh, neem ik aan. Maar dan pak je het even terug en uh, ga je weer door. D het is de uitdaging volgens mij om echt even in die, uh, <laughs> die, uh, die therapiesessie te zitten. Ja. Heb, heb je maar wat daar zelf... wel gek is, is, is dat je normaal zeg je eigenlijk je, je tekst... en dat zijn nooit de dingen die er spelen. En nu, omdat het zo'n therapiesessie is... Uh, zeg je wel de dingen die er spelen. Je? je benoemt alles. En, en, en dat is een, nu met repeteren een beetje een vreemd uh, fenomeen. Heb je zelf erg ervaring met psychologen, psychiaters? Nou, ik ben wel eens een, uh, een tijdje... Niet echt in therapie. Ik ben wel eens een, een tijdje naar een haptonoom geweest. Maar dat, uh, uh, dat, dat was uh, uh, tijdelijk. En ik vond het eigenlijk wel heel prettig... zo'n uurtje wat je dan koopt om uh, over jezelf te praten... <lacht> en, uh, ik vond het eigenlijk wel uh, prettig, ja. ja. Dus, dus dat neem je misschien wel mee uh, als je deze rol moet spelen? Nou, dit is een hele andere vrouw dan ik zelf. Iemand die verbaal heel sterk is en veel meer praat dan dat ze uh, uh, denkt. Dus uh, dat, dat is in deze de uitdaging, zeg maar. Je moet er wel een beetje om lachen al. Het, uh, ja, dat... het is toch ook altijd een beetje raar in, in, in therapie. Het, het heeft iets... Het heeft iets uh, gekunsteld. Je praat over hele intiem, intieme dingen met iemand die je eigenlijk, die eigenlijk niet uh, dichtbij staat. Dus ik kan me ook voorstellen dat dat verwarrend is voor sommige mensen. Ja. Dat ja. die verliefd worden op hun therapeut. Ja, of, uh. ja dat hebben we niet eerst eerste serie gezien natuurlijk. Ja. Oh, dat zou ik maar zomaar deze advocaten dus nog kunnen, begrijp ik een beetje. Tussen de Nee, dat is, dat is niet helemaal oh, het verhaal. Okay. Maar ik verklap verder niks. Nee, dat ga ik te veel zeggen. Uh, moet, <laughs> moet je vooral niet doen. Uh, ik wens je veel plezier in therapie. Oké, okay, dankjewel. Radio 1, het NOS-journaal. Het is bijna half één. hier is Jan van der Putten. Wereldleiders hebben opgelucht gereageerd op het nieuws dat de meest gezochte terrorist ter wereld, Osama Bin Laden, dood is. En tegelijkertijd wordt gewaarschuwd dat de strijd tegen het terrorisme nog niet voorbij is. In zijn algemeenheid niet. En ook niet omdat Al-Qaeda wel eens wraak zou kunnen nemen. Overal in de wereld zullen veiligheidsmaatregelen worden verscherpt. Welke rol Pakistan heeft gespeeld bij de gewelddadige dood van Bin Laden is onduidelijk. Pakistan heeft altijd volgehouden dat het niet wist waar Bin Laden zich ophield. Maar volgens oud-navo-secretaris-generaal De Hoop Scheffer valt dat niet staande te houden. Bin Laden zat in een opvallend grote villa... op enkele tientallen kilometers van de Pakistanse hoofdstad Islamabad. En het kan niet anders dan dat Pakistan daarvan op de hoogte was, al dus De Hoop Scheffer. En dan ook nog ander nieuws. Het Openbaar Ministerie stelt geen hoger beroep in tegen Marco Kroon. Het OM denkt niet dat het Hof bij het Hof nog een kans maakt om Kroon veroordeeld te krijgen voor cocaïnebezit. De rechtbank vond dat er voor die verdenking niet genoeg bewijs is. En was Kroon daar wel voor veroordeeld, dan was hij zijn baan bij Defensie kwijt. En ook zijn militaire Willemsorde. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het Weerbericht van Weer Online. Het is zonnig, maar duidelijk frisser dan de afgelopen dagen. Vanmiddag wordt het maximaal 13 graden op de wadden tot 16 in het zuiden van het land. Er ontstaan enkele stapelwolken, maar die weten niet uit te groeien tot buien, dus het blijft overal droog. De wind waait uit het oosten tot noordoosten en is meest matig in het binnenland en vrij krachtig in de kustgebieden. Vanavond en vannacht is het helder en het koelt af naar 6 graden in het zuidwesten en 1 graad in het oosten. Op beschutte plekken komt het gemakkelijk tot vorst aan de grond. In open gebieden zorgt de wind voor menging... waardoor de kans op grondvorst daar kleiner is. Morgen is het opnieuw zonnig. Het wordt ongeveer 14 graden... en de noordoostenwind waait iets minder hard dan vandaag. Ook woensdag is het nog zonnig en fris. Daarna loopt de temperatuur geleidelijk op... en komend weekend wordt het ruim 20 graden. ANW Verkeersinformatie vielen bij Amsterdam op de Ring A10... tussen knooppunt Watergraafsmeer en Amsterdam Business Park 2 kilometer. Op de A27, vanuit Gorkum naar Breda, staat voor knooppunt sint annabos Vier kilometer. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Vandaag met Luc Koelman, die is columnist bij Metro en blogger. Joost Niemuller, blogger bij de dagelijkse standaard en uh, politiekjournalist. Welkom allebei. We wilden het vandaag in het Mediaforum eigenlijk uh, hebben over de billen van uh, Pippa Middleton. <laughs> Ja. En uh, hoe die uh, de afgelopen dagen de sociale media domineerde. Maar uh, er kwam wat tussen vanochtend. Ja, jammer. Hussein <laughs> Abdeladen werd uh, gedood. Het werd door president Obama zelf bekendgemaakt. Wat, wat vond je van die boodschap, Luc? Um... Ja, vond ik ervan. Ik moet zeggen, als ik, uh, ik op baan was geweest... dan zou ik gewoon helemaal geen persconferentie hebben gehouden. En gewoon net doen alsof het gewoon... Uh, ja, helemaal stil helemaal stilhouden. En uh, dat niets gaat wel naar buiten. Maar gewoon dat je er bijna helemaal boven staat. Hè? Die man, die baard, is gewoon te onbelangrijk... om er uh, woorden aan vuil te maken. Dat zou ik heel mooi hebben gevonden, hoor. Maar hij wilde toch graag zijn persmomentje pakken, denk ik. Ja, ja, dus ja politiek is gezien toch wel handig voor hem, toch? Dit allemaal, uh, Joost? Ja, nee, ik, ik denk dat het wel, uh, wel erg cool was geweest om het zo te doen, een beetje te cool. Ik denk dat dat absoluut tegen hem gebruikt zou zijn. En uh, dit is voor hem natuurlijk een heel belangrijk moment... om, uh, om zijn herverkiezing veilig te stellen. Ja. En het gaat erom dat dat dan ook op de goede manier gebeurt. En uh, ja, het blijkt dat dit, deze hele operatie dus uh, al uh, maanden uh, is voorbereid. Uh, dus de, de toespraak lag ook al maanden vast. Dus uh, het moment waarop het naar buiten kwam lag ook al vast. Dus, mm -hmm. Opvallend ja, was hij wel effect. heel vaak. Het, ik ik zei, hè, ik heb ik heb het uh, ja, gecontroleerd. Maar dat, dat, uh, dat is ook heel belangrijk voor Amerika dat uh, dat aangeeft dat de president. Uh, uh, on top of het zit, en uh, dat hij de beslissingen uh, heeft genomen... en dat hij ook het risico neemt. Dat is, vind ik altijd wel mooi aan die Amerikaanse bestuurscultuur... dat de leider ook werkelijk uh, staat uh, voor wat hij doet mm. in Nederland. Uh, mm. hebben we een voorzitter van een vergadering en daar hebben we een leider. Dat is toch wel mooier. Ja. Nou, ja, opvallend is bij Saddam Hussein was het vooral een militaire aangelegenheid... en dan maakt het leger het ook bekend. Mm -hmm. en, en nu dus uh, de president zelf. Ja, ja, ja, wat ik al zei, jij pakt zijn, uh, pakt zijn persmomentje mee... Op zich is het wel raar, want hij zegt ook... Hè, van uh, justice has been uh, done. Terwijl, ja, toen moest ik heel erg denken aan het proces uh, Eichmann... in de jaren 60 van de vorige eeuw... dat, uh, dat de Israëliërs de oorlogsmisdadiger Eichmann... gewoon ontvoerden vanuit Argentinië en naar Israël brachten... en gewoon helemaal berechten. En toen het eigenlijk gewoon ook hebben opgehangen. Het zou heel mooi zijn geweest als de Amerikanen het ook hadden gedaan... Hè, hem gewoon naar Amerika ontvoeren... En uh, ja, hij is een heel zwaar nierpatiënt. Dus je geeft hem eerst nog een keer een nieuwe nier. En daarna ga je een heel lang showproces houden... waarin je hem helemaal ontmythologiseert. En dan uh, fusieer je hem of zo. Dat, vond ik, dat was meer gerechtigheid geweest, vind ik. Maar ik denk dat... Dat, dat dan toch het risico te groot is geweest voor meer aanslagen. Want zolang zo iemand in leven blijft... blijft die man in het middelpunt van het nieuws. Uh, nu uh, is het misschien in een relatief kleine fase over... en zal dus uh, terrorisme een ander gezicht moeten krijgen. Dus dat is een heel andere... Uh, hebben ze heel veel te doen. En zolang die, die, deze man als martelaar wordt neergezet... blijft het een voortdurende aanleiding tot echt serieuze aanslagen. Ja, maar dus, nou is hij nou... helemaal een martelaar, hè? in het vuurvecht. Ja, maar goed, het, het, het, het berichtgeving is dat hij zich heeft geprobeerd te verdedigen. en het, daarin is gestorven. Dus ja. Klaar, zou ik zeggen. Ja. We, we gaan er zo nog even over door, want uh, Obama was nog meer in het nieuws van het weekend. Uh, het uh, zogenaamde White House Correspondence uh, Dinner... waarbij de uh, president traditioneel grapt en grondt. Uh, Obama deed dat ook, hij was een soort stand-up comedian. En uh, Met name Donald Trump, die ook in de zaal zat, werd uh, te grazen genomen. We gaan even naar het uh, luisterstukje. No one is happier, no one is prouder... to put this birth certificate matter to rest than the Donald. And that's because he can finally get back to focusing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 De rappers die uh, dood zijn, waar ze nog steeds niet weten hoe dat precies is gegaan. En uh, nog even voor de goede orde, Donald Trump was de man die hem uh, de afgelopen tijd heeft uitgedaagd... om dat geboortecertificaat maar te laten zien. Man met fout haar en vastgoedmagnaat. En die ook nog een soort van, ja, in de race is misschien om voor de Republikein iets te gaan doen, politiek gezien. Um, het is toch wel raar als je dit allemaal hoort, grappend en grollend. Terwijl op dat moment dus uh, de opdracht al gegeven was voor die hele actie, hier, Joost. Ja, maar dat, dat kenmerkt natuurlijk ook wel het feit... dat het een hele professionele organisatie is... dat uh, iemand uh, rustig momenten naar elkaar kan neerzetten. Uh, en dat op een manier doet waarop hij in dit geval... Uh, ik ben heb absoluut geen Obama van uh, tenminste... maar ik, ik heb hier toch wel bewondering voor... dat ze dat zo uh, weten te plannen en zo weten neer te zetten... Uh, want, en, want de en, kritiek dit, dit was van... altijd op hem dat hij iets te soft was en te slap en dat hij eigenlijk... exact, exact en uh, en hij slaat nu uh, met een dubbelslag uh, toe. Uh, Misschien dat Gaddafi morgen eraan is. Dan is nummer drie klaar. Dus het is precies maar hoe je het brengt. En het is ontzettend belangrijk. Ik bedoel, de ondergang van Carter. Dat was het moment waarop hij die, die, die mislukte mm -hmm. poging deed om die mensen uit Teheran te bevrijden. En dat werd Carter ook persoonlijk aangerekend. Helikopters die tegen elkaar volgen. Over, overigens, mag ik misschien nog iets zeggen over die, die professionaliteit van, dit, van de berichtgeving hier? Dat vind ik wel heel interessant. Want in de New York Times. daar staat dus uh, nu een stuk in waarin uh, heel, met heel veel details uh, een de, de reconstructie wordt gegeven... van de hele voorbereiding van die actie met zoveel details... dat het niet anders kan of dat is ingestoken door de Amerikaanse overheid zelf. Op een moment waarop iedereen hongert naar nieuws. He, dus er staat dus precies in dat bijvoorbeeld uh, dat in die villa... dat daar geen telefoonverbinding was en mm. dat het toch wel verdacht was. Er uh, staat precies in op welk moment er een... Uh, vergadering was over bezuinigingen, waarop Obama niet aanwezig was... omdat hij bezig was met de voorbereiding van deze actie. Die, die belangrijke was dus het element waar ik het net over had... of waar jij het ook mm -hmm. over had. Dat ik-element zit hier heel nadrukkelijk in. Ja. Hij zegt dus, ik was in charge. En dat wordt in dit bericht, de, een, een, een Obama-vriendelijke krant... ook uh, heel precies ja. uh, weergegeven. De, daar staat ook in trouwens, ik heb dat stuk even gelezen... ook mm het -hmm. op, op jouw aanraden. Uh, daar staat in uh, dat uh, ze de naam eigenlijk van die koerier... die hun eigenlijk gebracht heeft bij die villa... Ja. hebben gekregen van mensen van Guantanamo Bay exact. Ja. Dus dat, dat, daarmee heeft hij die zaak ook nog een beetje uh, weer laten ja. we zeggen, positief gedraaid. Van, uh, ja. Het is toch wel goed dat we die mensen daar vast hebben gehad. Ja, Martel schijnt soms wel zin te hebben. <laughs> ja, <laughs> zo zou je het ook nog kunnen zeggen, ja. Ja, ongelooflijk. Uh, nog even over dat, dat dinner uh, met, de, met die grap en grollen. Ja. Aan het eind noemt hij ook nog even de troepen uh, over zee. Hè? Um, dat is toch ook raar als je, als je dan weet wat er, wat er aan staande is. Ja, ja. Ik, voer, dat zou ik moeilijk kunnen, kunnen duiden. Maar... Hmm. Nou, ik bedoel Hoe hij daar op dat moment staat. Want dat zal toch ook door zijn hoofd flitsen. van uh, Ik heb uh, groene licht gegeven om de actie uh, Bin Laden af te ronden. Uh, en tegelijkertijd daar uh, een, een mooi verhaal houden. Ja, zo werkt dat toch, denk ik. Kijk, dat, dat hele verhaal wat hij daar houdt. Die hele stand-up comedy. Dat, ja, dat is gewoon het werk van uh, 10 à 20 tekstschrijvers. Die hem, uh, ja, het helemaal influisteren. Het is... Ja, het is niet zozeer zijn eigen, zijn eigen gedoe, zal ik maar zeggen. Ik zou het ja. bijvoorbeeld heel mooi vinden wanneer Donald Trump nou zou zeggen van... ja, dat lijk is in zee uh, gedonderd. Ja. Dus ik wil een uh, overlijdenscertificaat ja. zien dat hij ja. weer terugpakt met humor. Dat zou ik persoonlijk heel mooi vinden. Ja. Ja. Maar goed, ik denk niet dat dat gebeurt. Nou, nou ja, dat is wel een punt natuurlijk. Als we het dan toch over de media hebben. We hebben vanmorgen even die foto gehad, maar dat blijkt dan uh, gefotoshopt te zijn. Een 2010, ja, in 2010 ja. ja. Want ik bedoel, ja, we geloven uh, Obama op zijn bruine ogen nu. Maar ja, we, we hebben totaal geen op. Niks gezien? Ja, waarschijnlijk zal... hij zal wel echt dood zijn, maar het is natuurlijk heel raar. Ik vind sowieso dat het n vanochtend... Eh, met een gefotoshopte foto komt uit 2010. Terwijl toen al op internet bekend was... dat die foto gewoon fake was. Dus dat wees al heel raar. Maar het laat ook zien... ja, hoe snel en eager alle media... gewoon heel snel met nieuws willen komen. En dus door die snelheid... Ja, geen zaken meer checken en, uh, en de fouten gaan. Ja. ja, ik als nieuwsconsument heb liefst gewoon... objectieve berichtgeving. Ook dit hele stuk in de New York Times. Het is gewoon ingestoken door één bron... Ja, en dan staat er inderdaad van... ja, je heeft een vrouw gebruikt als menselijk schild... maar niemand weet of dat waar is. Ja, dat, dat, dat kan dan een woordvoerder zeggen van het leger... maar mm -hmm. het zegt verder helemaal niets. Nou, het ook eigenlijk wel weet dat, je een dat, bijna niks. Amerikaanse kranten brengen het dan weer wel wat voorzichtiger... want uh, ik zag dan ook een kop... ik geloof dat het nu ook dezelfde New York Times was... die zeiden van Obama zegt dat uh, Bin Laden dood is... Het is dus een andere kop dan ja, ja. Uh, Willem is dood. Is dood ja. He, ze geven dus gelijk aan, ja. van, nou, volgens deze bron uh, ja. uh, is hij dood. Ja. Uh, dus dat, dat is dan wel goed. Ik... Maar bijvoorbeeld bij Saddam Hussein hebben we wel, uh, niet, niet direct... maar we zagen wel snel foto's van uh, dat, hij, dat, hij ge, dat hij gepakt was. Uh, ja, we hebben maar... die zoons van, van Hussein to, toen eens een keer gehad... die ja. uh, opgebaard lagen. Ja. Uh, dat was allemaal bewijsmateriaal van dat het ook echt zo was. Nu weten we dat niet of komt dat nog, denk je? Natuurlijk gaat komen. dat komen. Ik weet niet wat de reden is dat daar een andere timing in zit... Maar A, uh, er zijn natuurlijk. Ik bedoel, als er geen foto's zouden zijn van dit. Dan, dan hebben we natuurlijk een major nieuws-event. Als ze daar niet mee kunnen komen. Dus ze komen er mee. Um, maar ik heb zelf nog wel wat, wat twijfel. Misschien is dat ook een beetje uh, achterdocht. Maar uh, of ze hem wel zo snel in zee hebben gedumpt. Want um, hij is daarna vervoerd naar Afghanistan. En daarna, daar is dus geen zee. Dus het is flink een, een flinkend vliegen voordat je bij zee bent. Ehm. Uh, ze hebben natuurlijk tijd nodig gehad om dat lijken helemaal te onderzoeken. Hmm. Deze de de de de de de en uh, zo. Uh, uh, het zou mij niks verbazen als dat nog in een van de moratorium gewoon ligt. Ja. Uh, het verhaal, want dat werd ook gezegd... we hebben het volgens de islamitische regels afgehandeld, allemaal. Ja, ja. ja. Moet je, geloof, ja. binnen 24 uur moet hij uh, begraven zijn. Ja, dat dat de reden is. Ja, het blijft natuurlijk heel raar. Hè. Dan heb je de meest gezochte band ter wereld te pakken en dan gooi je meteen in zee. Ja, ik... Dan zou ik denken, maar dat is ook weer een complot denken van ja, als hij inderdaad standrechtelijk is uh, geëxecuteerd... dan kun je dat zien bij een autopsie. Hè? heb hebt je kruidsporen in de wond even dichtbij ja, geschoten. Ja, ja. En misschien kan dat een reden zijn, maar ik zie geen enkele plausibele dat, reden... Dat er helemaal geen vuurgevecht man... is geweest, maar dat ze hem gewoon... Uh, ja, uh, en dat, dat, dat, dat huis staat helemaal in de fik. Nou, is ook alle sporen weg. Maar ik zie geen enkele plausibele reden om iemand... Ja, Waar je tien jaar naar hebt gezocht. om die meteen. nadat je hem te pak hebt genomen. meteen in zee te donderen. Ja, nou ja, goed. Die islamitische regels. die geven dat misschien aan. dat, dat, dat, dat je dus binnen 24 uur. in ieder geval iets moet doen. En ja, ze willen natuurlijk. geen, uh, geen vaste plek hebben. Waar, waar mensen later. jaren nog naartoe kunnen gaan. om. Uh, ja, als een soort bedevaartsoord. denk ja, ik. Nou, wat, ja, ja, wat ik ook. heel interessant aan vond. was dat. Uh, uh, dat, ook, dat staat ook weer in dit stuk. Dat er dus geen overleg is geweest met de Pakistanse nee. autoriteiten. Uh, die werden in de dark gehouden. stond ja, ja, en, en dat uh, geeft dus ook al aan. De, uh, ze moesten ook gelijk weg. Ze gingen erin en ze gingen eruit. Dus ze hadden geen tijd om bewijsmateriaal te vergaren. Ze hadden goede helikopters. Wat doodzonde Doodzon is. Want hiermee hadden ze misschien die hele, uh, de kop van de hele Al-Qaeda-organisatie kunnen... Uh, Ontleden natuurlijk. Maar daar was kennelijk geen tijd voor. Maar het roept natuurlijk wel heel veel vragen op... over het opereren van de Pakistanse dienst in deze. Want uh, ja, hoe kan zo'n man in zo'n dure villa zitten zonder telefoon... zonder dat de Pakistanse geheimdienst hiervan weet? Ja. Dus, jullie zijn allebei bloggers, dus heel actief op dat internet. Luc, haal jij daar ook je nieuws vandaan dan op zo'n moment? Ja, ik heb vanochtend heel veel op Twitter gezeten. Dus Twitter is een geweldige geruchtenmachine. En klas, ik las 1 een heel erg grappig Twitterberichtje... over wat heel goed het nieuws van vandaag samenpakt. Was van twitteraar Bas Taart. En hij twittert het volgende. Welzielig vergeert dat zijn proces nu wordt, wordt ondergesneeuwd door een moslim. Ik denk dat het altijd nieuws van de hele dag goed samenpakt. <laughs> het is heel sneu vergeert Wilders. Ja, ja dat, ja. dat, dat ontvang, niet ontvankelijkheidsverhaal ja, met precies. de justitie uh, ja, speelt ja, ja. vandaag inderdaad. Volksstand en NRC opende vanochtend met een live blog. Uh, um, zoals dat tegenwoordig gaat. Um, de satirische website De dus Spelt deed dat zogenaamd ook. En daar zijn dan berichten te lezen als. Voorlopig blijven we CNN overschrijven. U leest het hier dus altijd als tweede. Een beetje verkapte kritiek op, op die, die blogs van NRC en Volkskrant. Ja dat, uh, nou ja, dat is natuurlijk een feit. Ik bedoel, uh, uh, het, het heeft, er is geen enkele reden om in gevallen als dit naar. Uh, uh, Overigens heb ik wel de nec uh, site gelijk bekeken op, op dit onderwerp. En ik moet ook wel zeggen dat ze dat goed deden. omdat ze, Want de, ja, ik, bedoel, ik liep wat achter, dus ik wilde toch gelijk als eerste die toespraak van Obama zien. En, en die vind je dan ook gelijk. Dus dat, dat is goed een uh, service uh, wat ze verleden. Maar verder, uh, het nieuws hierover lezen we natuurlijk uit Amerika. En duidelijk, of ja. je zet CNN aan en je gaat niet naar international kijken. Uh, ja, wat vind je van de berichtgeving van de Amerikanen? Uh, die... Tenminste, van de, van de Amerikaanse media vind ik heel goed. Die zijn eigenlijk een stuk verder dan de Nederlandse. Ik las bijvoorbeeld op het... Uh, waar zit hem dat dan in? Uh, ik denk dat ze betere, betere connecties hebben. Onder andere misschien wel met, uh, met de geheime dienst daar. Zit mm. ook dichter bij het vuur. Maar bijvoorbeeld bij de volle strand op de blog... Daar, daar zie je inderdaad dat ze zo graag nieuws willen brengen. Dat ze vanochtend onder andere het berichtje hadden van. Uh, interessant weet je. De dood van Adolf Hitler in 1945 werd ook op 1 mei lokale tijd aangekondigd. Maar dan heb je dus eigenlijk niks te melden. Maar ja, dan heb je dat blog en dan wil je toch graag wat melden. Dat zul je de Amerikaanse media niet zien. Ik denk nooit dat New York Times zo'n bericht zal brengen. Die komen inderdaad met een goed van tevoren ingestoken. En of het inhoud van het artikel waar is of niet, ja, dat is dan weer het tweede. Uh -huh. Maar ze hebben wel inside informatie. We, we zagen natuurlijk beelden in, in New York en uh, Washington, euforie. Mensen daar buiten, de volkslied zingen, vlaggen zwaaien. Uh, maar de, gaan de media daarin mee of houden die toch nog wel een soort gepaste afstand, vind jij Joost? Mm. Het feit dat je die kop bijvoorbeeld hebt, dat is natuurlijk toch een verhaal. Uh, Obama zegt dat hij dood is, dat is wat anders dan inderdaad zeggen van uh, Bin Laden is dood. Uh, in die zin wel, in die zin zijn ze, maar dat, ik neem aan dat daar gewoon hele precieze regels voor zijn bij zo'n krant. Uh, dat je gelijk meldt wat de bron is. Uh, uh, hè, uh, omdat, je dus, uh, omdat er dus in dit geval niet sprake is van verschillende bronnen. Uh, uh, of de media afstand houdt. Uh, uh, uit het weergeven, kijk, ik denk dat het weergeven van. Uh, van uh, van blijdschap van mensen dat dat een nieuwsfeit is. Dus dat je dat gewoon gelijk ja. moet weergeven. Ja, maar het gaat me even de toon van, van, de, de, van de presentatoren en zo. Van, be, be, doen die dat met een gepaste afstand? Of, of zijn ze zelf ook onderdeel van uh, Nee, de ik denk niet. dat ze enorm betrokken zijn. Ik zag bijvoorbeeld op CNN zag ik gelijk een interview met een uh, vader waarvan de zoon was omgekomen in het World Trade Center. Dus daarmee wordt gelijk de emotionele link met die gebeurtenis uh, gelegd. Dus ze zijn dan niet zo heel erg bezig met... Uh, ze, zijn, ze laten ook wel zien, beelden van bin Laden zien, maar ja, ik bedoel, uh, dat is dan meer, zou je kunnen zeggen, afstandelijke nieuwsgeving. Maar bij Amerikanen gaat het toch vooral van. Uh, nou, dat uh, we got him uh, ja. gevoel. Van ja. hij heeft ons gepakt, we pakken hem terug. Het is uh, gewoon wraak. Ja. En de volgende stap moet gewoon zijn dat we echt live beelden, nou, in ieder geval beelden zien, echte beelden van van uh, een, een Osama Bin Laden die, uh, die gepakt is. Nou ja, al die, al die militaire acties die worden gewoon gefilmd. Ik dacht ook dat de hoofd van de CIA... die heeft gewoon uh, live vanuit zijn hoofdkwartier uh, meegekeken naar de actie. Dus er zijn beelden van. Dus uh, ja, lijkt me slim dat je ooit die beelden naar, uh, naar buiten brengt. Sowieso ja. om allerlei complottheorieën tegen te gaan. Ja, maar eerst maar eens even, ja. moet Obama misschien genieten... als je dat zo maar kan ja, van dit uh, moment? Uh, uh, ik denk dat de wereld ook een beetje in angstige afwachting is... van wat er gaat gebeuren ja. nu. Ja, want... Uh, niet ondenkbeeldig dat er natuurlijk uh, aanslagen die toch al gepland stonden... wat vervroegd zullen worden. Ja. En, uh... Een reactie op deze actie. Ja, ondanks dat het hoofd uh, van de worm, las ik ergens vanmorgen, is afgehakt. Ja. Ja, nou ja, en, en de vraag is natuurlijk... Ik bedoel, dat vind ik dan heel interessant. Ik hoop dat ik daar wel over lees van... Je hoort dus voortdurend van Al-Qaeda is in feite... Uh, functioneerde al helemaal niet meer... Ja, uh, de, de, misschien dat je daar nog toch wat meer over te horen krijgt. Want ik heb dan toch het idee dat als zo iemand een courier heeft en naar buiten treedt, dat hij nog steeds act, een actief uh, opererend uh, commando uh, uh, heeft. En veel meer dan alleen maar symbolisch is. Ik bedoel. Op een gegeven moment was het überhaupt al heel onduidelijk of die man überhaupt nog leefde. Hè? Want die vraag, uh, hij, is, hij is nooit meer een bewegend beeld van hem geweest. Nou, of, uh, hij is vaak een nierpatiënt en heeft tien jaar de tijd gehad om een opvolger in te werken. Dus uh, meer dan symbolisch is het niet, ja, denk ik. Maar wel. goed, ik denk dat inderdaad de, de vraag, als, wat ik nu zou willen lezen, is vooral... Uh, de rol van Pakistan hierin. Dat is denk ik het meest cruciaal. Goed. Uh, we zullen het er ongetwijfeld nog over hebben de komende dagen. Dank voor jullie bijdrage aan dit mediaforum. Luc Koeman en Joost Niemuller. Zometeen de Nationale Nieuwsquiz. Die spelen we met Marco Gijsmans. En we draaien een liedje van de Radio 1 CD van deze week. Van de Belgische zangeres Eva de Roveren. Een uh, album dat deels in het Eng in de Nederlands is en deels in het Frans. Uh, van dat album, dat is de Radio 1 CD, dus voor deze week Chocolat. Dégonflé, rammelo, plat. Drôle de pest de régie. Petit moment de déprime. Mon cerveau se ratatouille. J'ai la mine d'une aspirine. Quand je sens. Papier qui se froisse Un joli carré qui se casse Je suce pour ne pas glisser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 Fantastisch toch, zou ik bijna zeggen. Eva de Rolveren, um, haar album heet Mijn Huis. En daar staat dit liedje dus ook op, Chocola. Deze week de Radio 1 CD. We gaan op zoek naar de weekwinnaar uh, uh, wat betreft de Nationale Nieuwsquiz. De nieuwskenner dus van week 18. Marco Gijsmans uit Eindhoven is de eerste kandidaat. Hij is 34 jaar. Welkom. Dank je. In de grond- en waterbouw. Juist. Wat houdt dat in? Uh, alles wat met infrastructuur te maken heeft, is een breed mogelijk vak. Wegen, water, noem maar ja, ja. Dus jullie hebben het druk, want er komen toch allemaal meer wegen bij en zo? het. Is het uh, er is genoeg werk. Meer Precies asfalt? Er zijn iets minder, maar het uh, werk is... Uh, ja. wat, wat jou betreft kan er niet genoeg asfalt bij komen. Zo is het. Nou, nou heel goed. Uh, we gaan kijken hoe je het nieuws een beetje hebt bijgehouden. We beginnen dus met het bepalen van de nieuwsfactor. Nou, uh, bij de St. Pieter in Rome staat onze correspondent Andrea Vredia. Hoe zit het nou met dat wonder? De Nationale Nieuwsprins. Kom dankzij een wonder. Ja, je hebt helemaal een wonder nodig. Twee wonderen heeft verricht. En ze zijn er allemaal zeker van dat Karel Wojtyla nog veel meer wonderen op zijn naam heeft staan. Ja, paus Johannes Paulus II is een stapje dichter bij God gekomen. Wat heeft zijn opvolger hem verklaard? Zalig. En om heilig te worden heeft de vorige paus nog één wonder nodig. Hij heeft er één wonder overricht, maar er moet er nog eentje bij komen, dan is hij heilig. Zalig is inderdaad het goede antwoord. Vraag 2. Voor de zaligverklaring van de paus Johannes Paulus was ook al een wonder nodig. Van welke ziekte is een Franse non genezen doordat ze haar gebeden gericht heeft tot de vorige paus? Geen idee. Ik zou zeggen gokkenziekte. Uh... Klinkt een beetje raar, maar... Ehm... <laughs> um... Nee, helaas. Parkinson is Parkinson. het. Uh, aan die ziekte leed Johannes Paulus zelf ook trouwens. Vijf artsen en een commissie, commissie van theologen hebben de genezing van de non onderzocht. Er is geen medische oorzaak voor haar genezing te geven. En daarom ziet het Vaticaan dit als een wonder. Vraag 3. In 1985 werd een Nederlandse priester zalig verklaard. Direct daarna werd er voor hem een heiligenverklaringsproces opgestart. Om welke van oorsprong Friese priester en tevens verzetstrijder gaat het hier? Ik nee. weet je niet. Nee. Het is Titus Bransma. Als was een Friese karmelietenpater, hoogleraar, publicist en Nederlands verzetstrijder... tijdens de Tweede Wereldoorlog. Werd in 1985 zalig verklaard door Paus Johannes Paulus II. We gaan naar de vraag met een geluidsfragment. Wie is hier aan het woord? Aan de andere kant is dus het wel zo dat er zijn heel veel mensen die zich bezighouden met terreur. Geluids. En uh, deze man uitschakelen wil niet zeggen dat terreur is uitgeschakeld. Minister Helle. Ja, dat is goed. De minister van Defensie reageerde dus op de dood van Osama Bin Laden... Vraag vijf: Er wordt eigenlijk niet getwijfeld aan die dood van Bin Laden. Toch is er een organisatie die zijn dood ontkent. Welke organisatie is dat? Al Qaeda zelf misschien? Ik zou niet weten. Nee, het is de Taliban. Oh. werkte wel samen met het terreurnetwerk van Bin Laden, Al-Qaeda dus. Laatste vraag. Maximaal vier punten. Aanwijzing over een onderwerp uit het nieuws. De vraag is: wat bedoelen we hier? En bij onderwerp bedoel ik dus echt één term die we graag willen horen. Um, als je het antwoord weet, ik stoproepen. Dit zijn de aanwijzingen: 4. Mijn kerels zijn even niet meer zo stoer. 3. Ik ben vernoemd naar een koning. 2. Leiden mijn dans op het miljoenenbal. 1. Gisteren degradeerde ik definitief naar de Eerste Divisie. Ja, Willem 2. Ja, ik dacht al, hij komt uit Eindhoven Hij ja. wil niks van al die andere Brabantse clubs weten. <lacht> maar het is inderdaad... Het <lacht> uh... stond nog niet <lacht> Het is inderdaad Willem 2. Uh, ja, nou, de goede aanwijzingen spreken voor zich. Ja. Willem 2 is uh, inderdaad het goede antwoord. Het komt uh, op 3 dan in totaal. Dus daarmee spelen we zometeen deel 2 van de quiz. Come on,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 Bin Laden is terecht. Werd u daarmee eens of oneens? SMS dat naar 7070. Dat kost 50 cent. U kunt ook gratis bellen. Het nummer is 0800-1101. U mag stemmen op onze website www.stand.nl. En als u twittert, gebruik dan de hashtag standpunt. Dan zijn we terug bij deel 2 van de Nationale Nieuwsquiz... met Marco Gijsmans. Scoorde net factor 3. Um, daarmee gaan we dus het, het tweede deel spelen. Veel vragen, 90 seconden de tijd om die te beantwoorden... Um, nou, we gaan kijken hoe ver het komt. Als je bereid bent, dan gaan we beginnen. kom Komt-ie. De Nationale Nieuwswest. Welk Haag's VVD-raadslid stapt op 18 mei uit de politiek? Pas. Frits Hoefnagel. Hoe heet de spits die gisteren drie keer scoorde tegen Rode Flemings. Dat is goed. Welk Saans bedrijf bestaat vandaag 125 jaar? Verkade. Dat is goed. In welke Spaanse stad is het dragen van badkleding op straat voortaan verboden? Barcelona. is goed. Welke wereldberoemde DJ heeft een lintje gekregen? Um... Chesto. Nee. nee. Armin van, van Buren. Welke stripherd wil geen Amerikaan meer zijn? Pas. Superman. In welke Nederlandse stad heeft de politie ingegrepen bij een 1 mei-demonstratie? Utrecht. Dat is goed. Welke scorende PSV-speler werd uitgefloten door zijn eigen publiek? Berg. Dat is goed. In het duingebied, bij welk dorp is een noodverordening ingesteld? Bergen. Nee, Schorl. Schorgen. Door wie is Willem-Alexander van de tweede plek van populaire Oranjes gestoten? Beatrix. Dat klopt. Welk staatsbedrijf maakt vandaag een verlies van bijna 10 miljoen euro bekend? Holland Casino. Is goed. Hoe heet het Amerikaanse ruimteveer dat door technische problemen voorlopig niet gelanceerd wordt? Pas. Endeavour. Welke voetbalclub is kampioen van Duitsland geworden? moet. Dat is goed. Waar werd een kwart van de baby's vorig jaar geboren? Pas. Thuis. De zwarte doos van een twee jaar geleden verongelukt vliegtuig is gevonden. Van welke maatschappij was dat vliegtuig? Ja, Frans. Is goed. Na 57 jaar is er weer een treinverbinding tussen Groningen en welke plaats? Pas. Veendam. Het standbeeld van welke voetballer is in brand gestoken door boze supporters? Pas. Jari Liedmanen. Welke politieke partij vierde dit weekend haar 65e verjaardag? Deze, ja. Dat is goed. Minister Kamp kondigde gisteren aan dat rijke ouders meer moeten betalen voor wat? Nee, Pas. Voor kinderopvang. Waarom moest je eigenlijk lachen over uh, die berg die uitgefloten werd? Niet onterecht. <laughs> ja, ik vond het wel een beetje vervelend voor die man die scoort... en dan wordt hij daarna ja, gewoon uh... nog steeds uitgevloot. Dat is toch een raar fenomeen, ja. hoor, vind ik. Ik weet niet of je dat in andere landen snel ziet. Uh, bij Ajax gebeurde het al hetzelfde hè, met die uh, Elham Hamdoui, Waar dat ja. uh, ook gebeurde. Dus. Uh, tien vragen goed in deel 2 van de quiz. Kom je op een score van uh, in totaal 30? Tevreden, of? Uh... Ik had eigenlijk een, uh, eerste, uh, bij de eerste. Bij de eerste vier had ik eigenlijk vier gerokte maar dat dus. Ja, ja. Hmm. Nou ja, het is, is het niet anders... anders. Willem II heeft je een beetje genikt. Ja, Zo kan je het ook zeggen. Ja. Achteraf wat we moeten hebben. Co ook, ja. Natuurlijk. Nou ja, 30. We gaan kijken of die standaard... Goed. Je hebt wel één voordeel. We, hebben, we spelen de quiz deze week uh, één dag minder. Dus er zijn maar vier kandidaten. Dus uh, dat, dat maken we 5 mei, want dan hebben we een speciale uitzending. Okay. Um, als die standaard, dan spreken we elkaar weer. En dan mag ik je ook nog 300 euro overhandigen. Nu voorlopig het normale prijzenpakket. Twee kaarten voor beeld en geluid. Lunchradio en de mok. Super. En een goede reis terug naar Eindhoven. Zo. Zometeen om kwart over 1. Het zal misschien iets later zijn vanwege bin Laden. Ik sluit dat niet uit. Uh, melden wij ons weer. En dan antwoord op de vraag... hoe objectief zijn rechters eigenlijk in Nederland? Uh, we hopen het antwoord te krijgen zometeen. Nu eerst het NOS Journaal. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof in de mensen. NCRV.